Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS Op 3. Financiële problemen bij een nieuw ziekenhuis in de provincie Groningen: het OZG, het Ommelander ziekenhuis in Scheemda leed vorig jaar een verlies van bijna 2,5 miljoen euro. Om het ziekenhuis te helpen hoeven ze nu een paar maanden minder rente te betalen over een miljoenenlening van de provincie. Dat uh, is 60.000 euro per jaar is afgerond. Dat dat later in een andere fase een keer betaald gaat worden. Dus dat je op dat moment even lucht krijgt. Vervolgens gaan we dan kijken naar het plan dat de OZG uh, aan het maken is. Om er weer uh, goed bovenop te komen. En dan gaan we weer opnieuw bekijken hoe we OZG kunnen helpen. Van OZG wel een belangrijke voorziening. Het ziekenhuis werd in 2018 geopend. Er zijn sinds die opening al financiële problemen daar. Het ministerie van Defensie wil tijdelijk bedrijven inhuren om de Noordzee te bewaken. Volgens onderzoeksprogramma Pointer wil Defensie een beter beeld krijgen van alle scheepvaart daar vanwege de risico's van Russische spionage. Vrachtschepen uit Rusland zouden militaire doelen en windmolenparken op de Noordzee in de gaten houden. Bedrijven die gaan patrouilleren moeten verdachte situaties doorgeven aan de kustwacht en de marine. Het Amerikaanse vrouwenvoetbal heeft een flinke donatie gekregen. Een zakenvrouw investeert 30 miljoen dollar in de sport. Daarmee kunnen waarschijnlijk zo'n 100.000 extra speelsters worden aangetrokken. En moet het voetbal naar een hoger niveau geteeld worden. En muzikant Fik Flik is overleden. Misschien gaat er bij het horen van die naam niet meteen een belletje rinkelen. Maar je hebt zijn werk echt wel eens gehoord. Hij speelde namelijk dit deuntje. De gitaarmelodietje uit de James Bond films werd opgenomen in 1962. En als je nou denkt, daar is hij vast heel rijk mee geworden. Dat valt tegen. Hij kreeg er eenmalig een bedrag van 6 pond voor. Gelukkig voor hem had hij daarna nog een flinke carrière met samenwerkingen met onder meer Eric Clapton en de Beatles. Vic Flick werd 87 jaar. Het weer dat trekt, een, trekt een lappendeken met buien over het land. Is het droog, dan is het een graad of vijf. In de regen koolt het af tot rond het vriespunt. Later vandaag ook wat sneeuw, vooral in het zuiden. Morgen minder nat, bij drie tot vijf graden. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate.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 A44 naar Amsterdam bij Kaagdorp, 8 kilometer met 10 minuten op onthoud vanaf Oegstgeest. En 201 van Hilversum naar Uithoorn, tussen Vreeland en Lunosloot, 2 kilometer file. De extra reistijd is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Noebi 1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 We ben vandaag begonnen met Davy Dozy, Biggie, Mick en Titch met Zabadak. Gevolgd door Demi Roussos met Forever and Ever. En ik ga door met Mexican whistler Roger Whittaker. Another one. One, two, three, two, two, Sinterklaas in Zandvoort-Noord. De Goedheiligman is weer onderweg met op vrijdag 29 november... een speciale viering in Zandvoort-Noord. Aankomst op de Vlemingplein met daarna in pluspunt het heuze sint Festijn. Een liedje, een dansje, speciaal voor de Sint. Met wat lekkers en veel gezelligheid. Daar voor jong en oud verbind. 29 november van kwart over drie tot kwart voor vijf. Locatie...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 en hem nu praat, doet tenminste al als of we. we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik ga, ik ga, oh, oh. Het is keihard. En je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je eigenlijk geen donder om mij gaf. Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht.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 For each the but Boudewijn de Groot, geboren in 1944, is een Nederlandse zanger, songwriter, muziekproducent en acteur. De Groot werd op 20 mei 1944 geboren in een Japanse interneringskamp in Batavia. Tegenwoordig Jakarta, Indonesië en voormalig Nederlands-Indië. Na de lagere school ging de Groot naar de HBS op het Conrad Lyceum in Haarlem. Hij had ondertussen gitaar leren spelen... en maakte op school indruk met liedjes van Jan Fischer en Jacques Brel. In de vriendengroep die hij opbouwde op het Lyceum dook ook neig weer op. De voorweliswaar op een andere school zat... maar voornamelijk optrok met leerlingen van het Cornerhead Lyceum. Na vele mooie liedjes en diverse albums... In negen, verscheen in 2004 dan toch een nieuw album onder de titel... Het Eiland in de Verte. Op 22 april 2021 maakte hij bekend dat hij stopte met optredens. Eind december van hetzelfde jaar ontving de Groot tijdens het radioprogramma Arbeidsvitamine de NPO Radio 5 Evergreen Award. En ik heb gekozen voor Boudewijn de Groot met achter volgens wel te rusten meneer de president, een meisje van 16 en als de rook om je hoofd is verdwenen.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 in één.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 Langs de kant van de weg. 3 in 1, 1, 1, 1, op dat de zon fel schijnt.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 Verduistert de zon met de wind in je rug De treinconducteur schudt zijn hoofd Vandaag is er niemand meer die hij gelooft Zijn blinde schok tikt op de brug Als de rook om je hoofd is verdwenen Als de rook om je hoofd is verdwenen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 Op Zie wordt iedere Houwe ouwe. Platina. Tom van der Veen, eigenaar van Hotel Keur... is de winnaar geworden van de verkiezing van de ondernemer van het jaar 2024. Dat werd donderdagavond tijdens de ondernemersavond... in de haven van Zandvoort bekendgemaakt. De finale ging tussen Dave Vlug van Vlug Mensmeer categorie retail... Jim Keur van Autostrijder, categorie overige... en Tom van der Veen van Hotel Keur, categorie toerisme... Van de ruim 3000 publiekstemmen ging de meeste stemmen naar het Hotel Keur. En ook de vakjury, bestaande uit 11 prominente en oudwinnaars, koos voor Tom van der Veen. Samen met zijn vrouw Christine nam hij uit handen van burgemeester Molenburg... de wisseltrofee van het Haringmeisje in ontvangst. De ondernemersavond vond plaats in de haven van Zandvoort en de opkomst was boven verwachting. Dusty Springfield. San of a preacher man Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he come along. When they gather round and started talking, that's and Billy would take me a walking. Out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows the my surprise.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 say I don't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 pluspunt aan de Vleemingstraat is een ruimte speciaal voor de jongeren. Na een aantal jaren was het de hoogste tijd om dit jongerencentrum een flinke update te geven. Met Mannenmacht is er gewerkt en het resultaat mag er best wezen. Iedereen die nieuwsgierig is kan op vrijdag 29 november tussen 7 uur s avonds en 9 uur s avonds een kijkje komen nemen. Nights in White Seton. de Moody Blues. In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty, I know. I can't say anymore Cause I love you Yes, I love you Oh, I love you Gazing at people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 28 november wordt de vijfde keer de Niek Meijer vrijwilligersprijs uitgereikt. Met de burgemeester Niek Meijer vrijwilligersprijs wordt blijk van waardering gegeven aan personen of organisaties die invulling geven aan het vrijwilligerswerk in Zandvoort en of Bedveld. Vorig jaar werd de wisseltrofee uitgereikt aan Dini Marten Fransen voor haar zeer diverse inzet voor de medemens. Het is heel makkelijk om iemand te nomineren voor deze prijs. U kan ook een mailtje sturen naar burgemeesterniekmeijerprijs... met de naam van degene die het volgens u verdient... om in het zonnetje gezet te worden. Mocht u niet kunnen of willen mailen... dan kunt u ook uw nomi nominatie schriftelijk inleveren... bij de receptie van het raadhuis aan de Zwaarde Weestraat nummer 2. Je staan, je kijkt me lachend aan. Deze avond. Staan. En we konden haast niet wachten om naar huis te gaan Ja, ondreugende lach zei mij dat alles was. Ja, we wisten allemaal was een Amerikaanse rock'n'roll band... die in 1947 werd opgericht en bleef bestaan... tot weer Bill Haley's dood in 1981. De band stond ook bekend als Bill Haley and His Commons... en Bill Haley's Commons. Van eind 1954 tot eind 1956 nam de groep 9 top 20 singles op... waarvan er 1 nummer 1 was en 3 top 10 hits... De single Rock Around the Clock was een best verkochte rock-single in de geschiedenis van het genre en behield de positie enkele jaren. De bandleider Bill Haley was eerder een western swing artist. Hier is Bill Haley en his rockers met Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What's your bad, right, so... It's going hot We'll have some fun When the clock strikes one We're gonna rock Around the clock tonight We're gonna rock, rock, rock Till broad daylight We're gonna rock, We're gonna rock Around the clock tonight When the clock strikes two Three and four Circus Zandvoort wordt overgenomen door Gamestate. State. Circus Zandvoort gaat per 1 april over in andere handen. Eigenaar Bas Heino heeft een deel van zijn bedrijfspand verkocht... en het Circus Theater zal worden verhuurd aan Gamestate. Deze marktleider van moderne en avontuurlijke arcades in Europa... heeft grote plannen met het iconische gebouw. Goed nieuws voor heel Zandvoort. De Bisco blijft. De nieuwe eigenaar wil van het Circus Theater weer een bloeiende speelwalhallen maken. Na het overdrag staat een grote verbouwing gepland... zodat aan het begin van de zomer van deze nieuwe vestiging... van meer dan 2000 vierkante meter de grootste Game State van Nederland zou worden geopend. De kansspelen zullen verdwijnen, maar de bioscoop blijft. Het wordt voor Game States de eerste vestiging waarin ook een bioscoop is gevestigd. Cliff Richard...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 When I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be I was afraid that maybe you thought you were above me That I was only fooling myself to think you'd love me But then tonight you said you couldn't live without me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 Station Black roof country, no gold pavements, tired starlings silver horses run down moonbeams in your dark eyes, dawn light smiled on you, leaving my content.